Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. RTL is geschrokken van de uitzending van Boos, dat zegt directeur. Het is echt misselijkmakend wat ik zojuist heb gezien. Um... Ja, Mijn gedachten zijn ook echt bij de slachtoffers... die zo moedig uiteindelijk zijn geweest om hun verhaal te doen. Maar ik kan me voorstellen hoe ingewikkeld dat is geweest... en hoe pijnlijk dat moet zijn geweest. In de aflevering vertellen een aantal vrouwen over hun ervaringen... met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de Voice of Holland. 19 dames zeggen dat ze zijn lastiggevallen... door de inmiddels opgestapte bandleider Jeroen Rietbergen. En ook zijn er beschuldigingen tegen een regisseur van het programma... en Marco Borsato. En dan is er nog coach Ali B. Tegen hem liggen al twee aangiftes bij het OM... Een van de vrouwen heeft hierover contact gehad met Boos. Ik denk dat het goed is als jij even uitlegt wat er vandaag gaat gebeuren. Ik ga vandaag aanzetten doen tegen AliB. Waarvan? Ja, Ali AliB ontkent alle beschuldigingen. Let even op als je een KLM-vlucht hebt staan tussen 7 februari en 13 maart. De luchtvaartmaatschappij annuleert in die periode vluchten omdat veel personeel ziek thuis zit. Door minder vaak te vliegen hoopt KLM de druk op personeel dat nog wel werkt te verlichten. Het is niet bekend welke vluchten er worden geschrapt. In Oostenrijk moet volgende maand iedereen boven de 18 een prik hebben gehaald. Het parlement heeft vandaag ingestemd met een vaccinatieplicht. Wie geen prik heeft gehad, kan een dikke boete krijgen van maximaal 3600 euro. Oostenrijk is het eerste Europese land dat een vaccinatieplicht invoert. De stoplichten in het centrum van Lelystad doen het al weken niet. In drie straten knipperen de verkeerslichten en dat is vooral in de spits gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Wordt een verslaggever van Omroep Flevoland. Die was laatst nog bijna een ongeluk. Hoe is het dan om over te steken? Ja, goed geluk. Ik vind het ook wel soms gevaarlijk. omdat ja, je weet niet wat ze er wel gaan stoppen voor je. De stoppen auto's ook wel een beetje keurig dan? Dat is Lelystad, hè? genoeg gezegd toch?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 Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert. 4 kilometer file. Je hebt daar ongeveer 50 minuten op onthoudt. Komt door een ongeluk, er zijn drie rijstroken dicht. En daardoor ook 10 minuten verdraging op de A4 voor knopend Nieuwemeer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Side, but in all the teasing cries, the lighthouse will reveal. Just be open to the signs. In all sweet lullabies, there's truth and there's a lie. Sweeter all together than sons of apple pie. The kid on the carpet, as mother sinks the heel, Scrapples leaves and branches as he adds the words within. The outside closing in, but never close enough. The kid on the carpet, always in love.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 Dit konden we ook meteen in onze zak streken als het gaat om een recensie... die we afgelopen week hebben geplaatst van Kasper Baum. En achter Kasper Baum schuilt Ernie Green. En Ernie Green ze staat dan weer voor Ernst Grevink. En de man komt oorspronkelijk uit Winterswijk... maar hij heeft uh, zijn draai ergens gevonden in Utrecht. En Kasper Baum is een beetje het laatste geestelijk kindje... van deze Ernie Green. En Cat uh, on the Carpet is een van de tracks... die op het album Vuurland terug te vinden is. ...donkere verhalen, zo hebben we dat al beschreven... ...op onze website www.altfm.nl. Dus daar kan je het allemaal op uh, nalezen. Er komt nog veel meer aan... ...want uh, we hebben straks in dit uur... ...Funky Jabber. Uh, Funky Jabber is uh, een samenwerkingsverband... ...tussen Johan Bos en Louis Braam. En die Louis Braam is hier ooit uh, wel eens uh, geweest... Uh, met uh, bijvoorbeeld Ariana en Toen heette ze nog... Uh, ik uh, main Right as Rain. Want daar heeft hij uh, nog deel uit uh, gemaakt... deze Louis Braun, Maar dat is het uh, laatste verhaal... wat hij uh, bij betrokken is. Uh, en dat is Funk. Uh, dat zegt het al. Want anders uh, zou het niet... Funky Jabber heten. Um, in dat tweede uur... gaan we ook uh, praten met Roosmaier. Maar niet over haar eigen werk. Maar meer over... dat wat ze doet met... Gabriel den Leo, De, de, de andere helft van Meda Roos. Want die hebben... Afgelopen vrijdag weer een nieuwe single uitgebracht. Dus daar gaan we het ook over hebben. Dus die komt straks in de uitzending. En ze uh, zenden dan nog allerlei andere zaken. Nou ja, we komen nog, uh, nog een keertje terug uh, met uh, Ethan Huis. Met, uh, ik meen ook, met uh, de, het nieuwe materiaal van Mountaineer. Dus uh, kortom, uh, je hoeft je niet te vervelen. Dit is oorspronkelijk uit uh, Limburg. Uh, en ze heet Atia. En het nummer dat heet Forget. I I'm was ik een stille jongen, verdwaald, zonder kabaal, jong uit het nest weggelopen. Ik had niets, meer dan voorheen was ik naakt en moest ik een levensduur van ervaring kopen. Nooit was ik ergens thuis, maar meestal beleefd, omdat niemand... ...onvoorwaardelijke liefde geeft. Nu ben ik een man... ...die een weg gevonden heeft... ...waarin hij nieuwe plekken... ...in zijn hart en hoofd kan blijven ontdekken. Om van niets... ...nog iets te maken. Om van nooit... ...een nieuwe ooit te maken. Insecten. Ook als je er zelf in verborgen zit. Hoe ontsnap je de gekte op een plek waar ontsnappen niet normaal is? Een waarheid al vrij vast in je taal zit en het medicijn door onzichtbare kwaal is. Het kunnen je vrienden zijn. Ook jij kan erbij. Een familie, commune, dorp, gemeente of koninkrijk... Maar het is altijd een wij tegen zij. De leider krijgt ingewijd gelijk zolang de groep naar boven kijkt en niemand zijn naasten echt begrijpt. De massa bereidt jouw nieuwe identiteit met een zogenaamde absolute wijsheid. Die eigenlijk je wereld verkleint in plaats van verfijnt. Ze preken over liefde en het ware geluk, maar wandelen en handelen met haat... Zo hoef je niet eens te smeken dat je alles en iedereen achterlaat. Zo ben ik zelf mijn familie kwijtgeraakt omdat mijn hart niet achter hun gedachten staat. En ik volgens hen de verkeerde keuzes heb gemaakt. Maar misschien is hun God ook niet zo volmaakt. Er zijn geheimen, vrome titels en ander taalgebruik. Vooral de regel die alles ertussenin buiten sluit. Je hoopt op een zuivere doop terwijl je in de modder duikt. En de schijnheiligheid er in dikke klotters vanaf druipt. Hoe herken je een secte? Ook als je er zelf in verborgen zit. Of hoe... Herken je jezelf Als jij nog in de secte zit Ben jij De volledige jij die je voelt dat je kan zijn En voel je je vrij genoeg Om die jij te zijn Nee Laat je dan niet tegenhouden door je een bepaalde regels te houden Laat je niet beperken Door mensen die denken te doen alsof ze het allemaal weten Leer je eigen lessen En vervul je eigen wensen Als je in deze wereld wil kunnen leven Begrepen Vind de liefde in je wezen, koester wat je wordt gegeven. Want voor de rest is alles uit de lucht gegrepen. Uit de lucht gegrepen. In de hel. Hoe herken jij jezelf? Ja, en deze had ik dus nog even niet genoemd. Bij ons op de Facebook of Instagram bij de aankondiging. Justin Samgar. Want we hebben wel eens eerder wat van hem gedraaid en laten horen. Maar dit is het laatste werk wat hij heeft afgeleverd. En dat is, zoals hij zelf zegt op zijn Facebookpagina... dat het behoorlijk heftig is om een EP uit te geven... waarin hij niet vertelt over een aantal van zijn meest pijnlijke momenten. Maar hij zegt er wel bij... Sowieso we. dit is een belangrijk moment in mijn leven. Dus uh, meer van dit soort uh, dingen die staan terug uh, te horen. En die kun je terug horen op Inferno. Want dat is uh, de EP. En Valse Profeet is een van de nummers uh, die daarop uh, te horen is. Bijzonder dat wel. Elektrolaag zit er zeker in. Uh, Aan ook zeker electro, Maar dan uh, echt dansbaar en gezongen uit Limburg met Forget. Als ik uh, zeg man mazel. Nou, like daar komt ze dan weer voorbij. Like a Bye. Yeah. Mm. Yeah. Reaching for the soul of mankind, I didn't notice it was me all the time. My.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 is she like i'm on one i've been breathing and breathing out other things i like you can preach or conceal it but it won't stop how i'm feeling 'cause i just made it through bit of due to my past life oh can you feel it something in my mind has decided to quit Yeah. Ja, hoe ben ik daar aangekomen? Nou, door uh, niemand minder dan uh, Louis Braam, Want dat is uh, een van de muzikanten van uh, dit uh, hele verhaal. Uh, Funky Jabber heet uh, de, de band. Het is een uh, tweetal. Uh, Johan Bos en Louis Bram zijn uh, de belangrijkste mensen van deze Funky Jabber. Um, ja, ze hebben al het uh, nodige uh, op zak. Want uh, er is al iemand uit de muziekwereld die daar al op uh, gereageerd heeft. Namelijk een toetsenist, maar ook een conservatoriumdocent. Zou laat Funky Jabber dat uh, weten op hun Facebookpagina. Dat is Nol Siking. En die laat in een paar regels kernachtig weten wat hij daarvan vindt. Van het, uh, van het album Dreamtime. En je hoorde daar net het uh, titel nummer. Prachtige productie. en Leuk dat het een echt popalbum is. Goeie songs en vooral heel goede grooves. Uh, de favoriete track van uh, de heer Sikking zelf is I Hear The Children. Uh, die heb ik ook uh, gehoord. En uh, het is geweldig dat uh, iemand zo'n toffe soulmate heeft gevonden. En ik denk dat hij daar doelt op Johan Bos. Uh, want uh, deze Louis Braam is namelijk een oud leerling uh, geweest van deze nolzikking. En zo uh, hebben ze al in ieder geval iets te pakken. Nou, wij komen er ook nog uh, op terug. Ik zei al, je moet onze website ook maar eens een beetje in de gaten gaan houden. En uh, er komt in ieder geval iets over dit uh, mini-album van Funky Jabber... Uh, ik hoop dat ik het uh, goed uitspreek en anders mogen ze me een corrigerende tik op de vingers schrijven. Maar goed, uh, dat uh, zeg ik uh, dan maar in alle redelijkheid. Uh, daarvoor hoorde je Mademoiselle en Like Womans. Woman. Zij heeft een airplay gekregen bij de BBC, maar dan de plaatselijke BBC Oxford. Want uh, daar uh, huist Emily Mekel tegenwoordig, want dat is de dame die achter Mademoiselle huist. Um, vandaag, of in ieder geval deze week, kreeg ik te horen dat Charlotte ook bezig is weer met nieuw materiaal. So Wij gaan nog even terug in de tijd. Heard the moon And she told me about you How you're like the lunar light Overshadowing the light I believe in cosmic connections I stare at the sea and its reflection Under stars making cosmic connections Cosmic connections So, I like the mystery Denk ik niet blij met uh, Lemon, want uh, Ralf Heeser en consorten hebben uh, een nummer geschreven wat uh, nou niet echt prettig aankomt uh, voor de mensen die uh, de complottheorie aanhangen. En dat is duidelijk uh, te horen met How Can You Rhyme That Shit. Uh, is ook uh, meegenomen een paar weken terug als zijnde nieuwe muziek bij 3 voor 12 Noord-Holland Ik maak alweer flink reclame voor volgende week. Want de kans is groot dat we dat weer met z'n tweeën gaan doen. Kirine Gijs en ik. Dus het, het zit er wel aan te komen. En daarvoor hoorde je Charlotte en Cosmic Connections. En dat heeft alles te maken met Charlotte zelf. Want die komt binnenkort weer met nieuw materiaal. We gaan zo dadelijk praten met Roos Meijer van Meda Rose. Maar dit is van Roos Meijer zelf. Van het album wat ze afgelopen jaar heeft uitgebracht. Er zijn zo we have lost in biased frames Decades ignored them No go hier uh, zijn er uh, dingen verweven met elkaar. Want uh, ja, uh, Lemon en How Can You Rhyme That Shit. Ik zal eerst even netjes het nummer dat hiervoor nog even afkondigen. Dat was dus Lemon. En dit is Roos Meijer. En uh, Roos Meijer uh, heeft afgelopen jaar een uh, heel mooi album uitgebracht. Uh, en dat uh, album heet Why Don't We Give It A Try. En daar staat ook deze track op, In My Name. En ja, um, Roos ga ik ook uh, zo dadelijk uh, even over iets anders spreken. Maar ze hangt al aan de telefoon, dus goedenavond Roos. Goedenavond. Ja, want uh, wat ik uh, heel vervelend vond... Uh, dat zei ik ook al vlak voordat we de uitzending ingingen... Um, dan kijk je naar iets uit... Uh, naar een optreden met het residentieorkest... en dan wordt daar bruut een streep door de rekening heen gezet. Ja, en dat vind ik zo sneu. En ik, ik had het ook echt met je te doen, eerlijk gezegd. Dus. Oh, dankjewel. Ja, <laughs> ja. Even, uh, even slikken. En uh, nou ja, ik ja. denk dat corona ons... Uh, ...leert om een beetje mee te bewegen... ...met wat er allemaal gebeurt. Dus ja. uh, Ik was er wel even kapot van, maar inmiddels uh, is dat wel... Uh, ja, heb je gedaan. plaatsgegeven in ieder geval, of niet? Ja, het gaat ook nog gebeuren. Ik weet alleen nog steeds niet wanneer. Ah, Oké, okay. dus is, uh, het zit nog in de pijplijn in ieder geval. Precies. Ja, ja dat, dat uh, hebben we uh, een paar weken terug... ...ook van Ralph Heesel van Lemmen uh, begrepen. Hij had... Oh, ja, ja die, had, uh, die, had, uh, die keek al naar, naar een optreden... ...met, uh, met zijn helden Stereo MC's in Podium Duiker... En dat ging ja. dus ook al niet door. Dus ja, dat is een beetje hetzelfde verhaal... vergelijkbaar met, met wat jij, uh, wat, wat jij wil doen met het uh, residentieorkest. Dus... Ik ben ook niet de enige natuurlijk. Nee, nee. gedeelde ja, smart is dan... dan Kanten en cultuur uh, nu allemaal een beetje door hetzelfde, denk ik. Ja. Ja, ja, gedeelde smart is dan halve smart. Even over, je, begint het, uh, je zegt het net uh, in een woord cultuur. Uh, want hoe kijk jij daarnaar? Want uh, er zijn uh, gisteren een aantal van jouw collega's... Uh, die zijn bezig geweest uh, in het uh, uh, verhaal... Kapsalon Theater of Theater Kapsalon. Ja, klopt. Ja? Wat, heb jij er ook iets aan gedaan of niet? Nee, helaas kon ik niet. Maar nee? ik vond het wel echt uh, fantastisch. En ik weet ook uh, nou ja, dat het uh, Recensorkest ook in het Amara dat heeft gedaan. En in, in het concertgebouw. En, uh, nou ja, van alles. Uh, allerlei plekken waar ik uh, uh, ja, veel inspiratie uit haal. Dus mm -hmm. ik vond het ook echt heel uh, tof dat ze dit, dit signaal uh, afgaven aan uh, de regering. Ja, uh, want uh, ik heb een beetje soms het idee uh, van jullie komen dan echt uh, als laatste aan de beurt, uh, terwijl jullie eigenlijk zo bescheiden mogelijk opstellen. En... Nou ja, goed, ik heb het uh, in het vorige uur ook al met Toon van Mill hierover gehad. Dus dat gaan we niet nog een keer over doen. Um, ja. um, even over, over, uh, over jou, want uh, je, ben, je zit niet stil. Want uh, Meda Rose is ook weer bezig. Zeker. Ja, ja. <laughs> ja want, want hoe gaat dat? Uh, want uh, vorige week hebben jullie uh, uh, ja, meteen na de uitzending van ons op vrijdag... de nieuwe single uitgebracht. Hoe is die uh, ontvangen? Ja, heel goed. Ik krijg zoveel... Uh... Goede reacties en uh, mensen die zeggen dat ze echt raakt. Dus dat is altijd heel mooi. Uh -huh. En uh, ja, nee, ja, ik heb zeker niet stilgezeten. Um, sowieso tijdens de hele corona-tijd heb ik uh, en dus een solo-album opgenomen, maar ook met Made Rose. Ja. En die komt uh, eind maart uit. En we hebben ook een eigen, uh, eerste eigen toertje staan. Dus uh, ik uh, ben nog aan het hopen. Ik heb op dit moment best goede hoop eigenlijk. Dat dat uh, doorgaat. Dus ja. daar kijk ik ontzettend naar uit. Ja, ja dan krijg je het uh, wel druk, hè? Want als er dus ook een nieuwe datum wordt geprikt uh, met, uh, met dat uh, residentieorkest en je gaat ook met mede Roos uh, toeren, dan, uh, ja, dan, dan dan kan het best nog wel een beetje een drukke bedoeling worden, denk ik. Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, dat residentieorkest dat zal uh, uh, ruim van tevoren worden aangekondigd. Ja. Ik denk. Uh, dat het mooi meegenomen is als dat nog überhaupt in de herfst of winter van 2022 kan. omdat mm. een orkest plant natuurlijk echt anderhalf jaar vooruit. Ja. Dus ik denk niet dat dat elkaar in de weg zit. Maar verder, ja, ik weet dat het uh, veel is en dat het uh, praktischer was als ik één project had gekozen. Maar ze mm. uh, vervullen voor mij allebei een heel andere rol. En ik ben gewoon heel blij dat... Uh, ja, allebei te kunnen doen. Ja. Meda um, uh, Roos, uh, dat, uh, dat is, uh, ja, um, ja, omschrijf het eigenlijk is uh, de, de muziek, we draaien het wel, maar het is altijd beter om van de muzikant zelf te horen uh, wat het eigenlijk precies is. Um, ja, nou ja, Charlie's Dream Pop. Hmm. Uh, ik denk dat het uh, hetgene wat wij mooi vinden is een soort van het grijze gebied tussen verdriet en blijdschap opzoeken. Dus eigenlijk de emotie dat je en je, ja, uh, heel erg geraakt, ontvullend door iets, maar ook wel weer op een positieve manier. Mm. Uh, en die, ja, dat proberen we heel erg in sound en songwriting op te zoeken. Mm. En uh, ons album is, uh, hebben we met z'n tweetjes geschreven. Mm. Uh, in de tijd dat we eigenlijk, ja, een beetje een soort van, van naar echt volwassen leven gingen en we hebben als vrienden gewoon heel veel verhalen met elkaar gedeeld en dat... Uh, ...omgetoverd in muziek. Dus het is heel, uh, ja, een heel intieme sfeer, denk ik... Uh, ...omdat ja. je echt die vriendschap... Um Hoort. Ja, want dat, dat is ook iets, ik heb het wel eens eerder gehoord, eh, dat je op een gegeven moment eh, van je tienerjaren afscheid neemt en dat je dan naar ja van eigenlijk van de adolescentie, moeilijk woord, eh, dan op een gegeven moment naar de volwassenheid eh, gaat. Zoiets. Ja, precies. Ja, ja, ja zeker. Uh, ik denk dat je als tiener al best wel volwassen kan voelen. Maar als je daar dan, als ik daar dan nu op terugkijk, denk ik, nou ik was echt nog een kind. <lacht> Dus dat ja. is een interessante fase dat je, nou ja, dat je voor het eerst op kamers gaat wonen en uh, ja, alles een beetje zelf gaat uitvogelen. Ja. Uh, hoe is dat dan met het uh, sparren met Gabier uh, in dat opzicht? Uh, uh, komen jullie er dan, uh, heeft hij dan ook bepaalde ervaringen en dat, uh, dat jullie dan naar elkaar toeschrijven in zo'n som? of wat dan ook? Uh, nou ja, we schrijven alles samen, uh, het, het verschilt een beetje per nummer wie met wat is begonnen. Mm. Uh, op deze plaat uh, is het wel heel autobiografisch vanuit mij, maar wel dus vanuit die gesprekken die we samen hebben gevoerd. Ja, ja, ja. Maar we zijn ook al uh, bezig met de tweede plaat en daar uh, hebben we ook voor het eerst geëxperimenteerd met echt Javier's verhaal vertellen. Dus dat uh, is ook heel bijzonder, maar dat ja. is nog even wachten. Ja, uh, is, is dat ook een beetje uh, wat, je, wat je het ook liefst doet, het verhaal in een zoom in een verpakken? ja zeker ik denk dat dat uh, voor mij wel is waar muziek en zangrijken een breit hmm. ja, dat ik dat dus. ja. Um, en nou je, je, jullie hebben het al aangekondigd ergens in maart eind maart uh, komt dan het uh, album uit um, ja, 5 nou ja wat zeg je 25 maart. 25 maart. Um, ja, ja um, wat, wat, uh, wat, uh, wat kunnen mensen dan uh, verwachten? Uh, is hij dan uh, digitaal? Uh, is hij dan ook op vinyl te krijgen of wat dan ook? Ja, vinyl, cd en digitaal. Oh, Oké. Okay. Um, even over I Remember, want dat is de, de, de, het nieuwste materiaal wat jullie hebben uitgebracht. Um, ja. uh, beschrijf het eens. Ja, uh, nou, Onze nieuwste single heet I Remember. En het is eigenlijk een terugblik naar uh, een vorige liefde. Uh. Waarin um, ja, heel erg uh, de waardering voor de tijd die samen is doorgebracht wordt uitgesproken. En uh, ja, voor mij voelt het alsof het de woorden zijn die uiteindelijk nooit meer zijn uitgesproken, maar die dan doorleven in je gedachten. En dan in een nummer. Dat lijkt me een heel duidelijk verhaal. Uh, dank ik je hartelijk voor de bijdrage. Uh, nog één ding. Waar zijn jullie op te vinden? Want dat vind ik nog wel even belangrijk om uh, te vermelden. Waar, waar kunnen ze jullie vinden? Overal. Uh, ja, mederoost.com is het handigst. Maar uh, ja, we zitten op Instagram, Facebook, Twitter, alles wat je maar kan bedenken, denk ik. <laughs> Goed. Uh, dan houd ik je niet verder op. En dan dank ik je hartelijk. Yes, dankjewel. Ah, Oké, okay. dat was uh, Roos Meijer van Meda Roos. En wij gaan verder met dat uh, nummer. En dat uh, nummer dat heet I Remember. Around me words and melodies Softly floating by Early signs of potential But the tools were not at hand So at night when I closed my eyes I drifted off to a faraway land Bands that never existed Albums that never got made Songs that never came to life In my adolescent brain Ideas they were intruding But I never picked the fruit It wasn't until much, much later I knew the things that I had to do was ready but my voice and hands were not a lot of things i do remember a lot of things that i forgot a lot of times i'm halfway cautious a lot of times i'm halfway there if you ask me ten years later some of the words became unclear De ...nummer van de, de EP Devil on My Shoulder... ...van Nienke Dingemans. Daarvoor Ethan Huis met Dreams in Multicolor. En dat uh, nummer is het uh, laatste nummer van die EP. De digitale track dan wel te verstaan. En daarvoor Meda Rose. We hebben er nog één... En uh, zo dadelijk uh, in het uh, laatste uur komen we nog uh, terug uh, over het fenomeen uh, King Forward Sessions. Uh, dat gaat nog niet op, denk ik, voor Francis Alban Blake. Er is iets tastbaars. Je kunt uh, de muziekpagina uh, kun je vinden en uh, dan, uh, nou ja, dan wijst zich dan vanzelf. En dit is natuurlijk de single die daarbij hoort, de laatste. More is not the answer. Eerst het NOS-nieuws van 9.